Dinsdag, op Prinsjesdag, wordt een pakket gepresenteerd van 17 miljard euro om de koopkracht aan te jagen. Maar het kabinet vindt dat er meer nodig is. Het is de bedoeling dat een aanvullend plan ook dinsdag klaar is. Topman Frits van Eert van supermarktketen Jumbo is weer vrijgelaten. Hij is nog wel verdachte in de witwaszaak, waar hij begin deze week voor werd opgepakt, samen met acht anderen. Alleen de hoofdverdachte zit nog vast. Dat is een man van 58 uit A en Hunze. Dinsdag deden Fiat en het Openbaar Ministerie invallen op een aantal plaatsen in het land. Waaronder het huis van Jumbo-baas Van Eert in Heeswijk-Dinter. In Waalwijk zijn gisteravond elf jongeren uit Den Haag opgepakt. na een vechtpartij waar zo'n 80 mensen bij betrokken waren. Volgens Omroep Brabant ging het mogelijk om een vechtpartij tussen supporters van RKC Waalwijk en Aro Den Haag. Maar de politie kan dat niet bevestigen. Gisteravond gingen naar de wedstrijd tussen FC Den Bosch en Top Os. Ook supporters met elkaar op de vuist. Ze gooiden fakkels en stenen naar de politie. Meerdere agenten en stewards raakten gewond. Elf mannen zijn opgepakt. De PSV is de nieuwe koploper in de eredivisie. Ajax ging vanmiddag met 2-1 onderuit tegen AZ. Het was de eerste wedstrijd dit seizoen die de Amsterdammers verloren. De club raakt daarmee de koppositie kwijt aan PSV. Dat eerder vanmiddag won van Feyenoord. In een spectaculaire wedstrijd werd het in Eindhoven 4-3. Verder heeft Herenveen thuis met 2-1 gewonnen van FC Twente. En Go Ahead Eagles klopt de FC Emmen met 2-0. Het weer, vanavond vooral in het noorden en oosten regen. Vannacht neemt de wind af en koelt het af naar 7 tot 11 graden. Morgen minder buien en meer zon bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANUB... Het is momenteel vooral druk op de wegen rond Alkmaar vanwege Ajax AZ. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file tussen Akersloot en Knoopend Kooimeer 3 kilometer met een kwartiervertraging. En op de N9 van Den Helder naar Alkmaar tussen de Afrit Egmond en Knoopend Kooimeer 3 kilometer. Ook daar is de vertraging een kwartier.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 Hele goede avond, luisteraars, welkom bij Pissel Radio Show 1508. Mijn naam is Benno Veugen, gasteren voor de komende twee uur in dit nieuwe muziekprogramma. Dank aan Ger Lammens die voor ons zat. Het was weer een gezellige show Ger. En um, Wij gaan beginnen met Juan Maria Solare. Het is een meneer uit een ver land, die stuurde mijn e-mail... Of hij zijn muziek mocht laten draaien in de Peaceful Radio Show. Een hele beleefde meneer. Um, nou, natuurlijk. Daar gaan we dan ook mee beginnen. Daarna komt Orchestra Indigo. Met Farewell to Memories. Ja. Eens even kijken. Dan gaan we terug in de tijd. Oh nee. Dan moet ik nog even zeggen. Paul Vens. Ja, we hebben ook weer werken, uh, werken van Nederlandse bodem. Uh, Paul Vens heeft een nieuwe single uitgebracht. En die gaan we Draaien, the Heart of Joan of Arc en uh, Paul Fans and Friends. Zo moet ik het wel zeggen, want hij doet het beslist niet alleen. Eens even kijken, dan terug in de tijd naar 1997. En dat doen we met allemaal werkjes van het label Easy Digit Music. Een Duits label wat niet meer bestaat, maar daar komt wel uh, muziek van uh, Mindflux en Wellenbrink uh, is even kijken, dat komt vandaan. Maar ook wereldmuziek, we gaan uh, naar de tango, ja, ja, ja. Uh, tango Argentino Divina, dat is het, uh, daar gaan we straks naar luisteren, kort werkje. En dan nog wat ander piano. Van Willem Horjes. Eigenlijk nooit meer wat van die man gehoord sinds 1997. Toen maakte hij het cd'tje Schilderen in de Lucht. En um, nou ja, dat, uh, dat staat al vol met werkjes. Want het was altijd hele cd's werden volgens gespeeld. Ook nog wat liederen. Dat was Paul Fens. En Orchestra Indigo is ook vokaal. En we eindigen vokaal met uh, Intimate. Met van Mark Stegeman en Helena Snow. Zij uh, gaan het al zingend het uur uh, uit. Nou, dat is wel leuk. peace daar kan je alles terugvinden. En ik wens je heel veel luisterplezier. We'll radio.